11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Er is getouwtrek over Oekraïne. Welk belang heeft Rusland en welk belang heeft de EU bij dat land? Nu het NMS Journaal met Jan van der Putten. Bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse ging het op de afdeling cardiologie vooral vaak mis bij de zorg rond het levenseinde. Daardoor was de veiligheid van de patiënten niet gewaarborgd, schrijft de onderzoeksraad voor veiligheid. Volgens de raad stond bij de zorg rond het levenseinde niet genezing voorop, maar de begeleiding van de patiënt naar een waardig einde. De cardiologen besteden weinig aandacht aan de communicatie met terminale patiënten en hun familie, zegt de onderzoeksraad. Op snelweg A19 in België zijn vanmorgen in dichte mist... tientallen auto's op elkaar gebotst. Er zijn berichten dat er één of meer doden zijn... en dat een aantal mensen gewond is geraakt. Maar daarvan is nog geen bevestiging. De snelweg tussen Ieper en Kortrijk is in beide richtingen dicht. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de stremming nog wel een tijdje duurt... en raadt automobilisten aan een andere route te kiezen. Het besluit om het experiment met vrije tandartstarieven te stoppen... is gebaseerd op verkeerde aannames. Dat zegt de associatie Nederlandse Tandartsen. De minister besloot te stoppen met het project... nadat de Nederlandse Zorgautoriteit had beoordeeld... dat tandartsen hun tarieven bewust met meer dan 10% hadden verhoogd. De tandartsassociatie. Wij tandartsen hebben altijd het gevoel gehad dat klopt niet. En dat hebben we uh, dit jaar kunnen, kunnen laten narekenen. En daaruit blijkt dus inderdaad dat het belangen naar geen, geen 10% is. En dat er veel meer factoren een rol spelen. En wij denken dat als die juiste gegevens toen bekend waren... was het experiment nooit gestopt. De tandartsen zeggen dat er genoeg redenen zijn... om opnieuw naar een experiment met vrije tarieven te kijken. Staatssecretaris Teven is niet van plan... de medische zorg aan illegalen te verbeteren. Illegaal verblijf moet worden ontmoedigd, vindt hij. Teven reageert op een rapport van een nationale ombudsman. Die vindt dat illegalen nu te veel moeite moeten doen... om aan zorg te komen. Daardoor gaan ze niet naar de dokter als ze ziek zijn... De ombudsman stelt onder meer voor illegalen een zorgpas te geven... waarop staat dat ze recht hebben op zorg. Teven voelt daar niet voor. Zo'n pas kan volgens de staatssecretaris makkelijk worden doorverkocht... aan mensen die zich niet willen verzekeren. Minister Ascher van Sociale Zaken hoopt dat het pensioenakkoord... deze week wordt gesloten. Dat zei hij in het NOS Radio 1-journaal. De belangen zijn heel groot. Het gaat over miljoenen mensen en het gaat over miljarden euro's. Daar wordt nu over gepraat met zeven partijen die op één lijn krijgen. Dat kost tijd. Als je wijst erop dat er haast is... omdat uitvoerders van de pensioenen op tijd moeten weten... waar ze aan toe zijn. Het kabinet wil 3 miljard bezuinigen... door het pensioenstelsel aan te passen. De nieuwe pensioenregels moeten op 1 januari 2015 ingaan. De Russische danser Pavel Dimitrichenko is schuldig aan de zuuraanval op de chef van het Bolshoi-ballet. De rechter bepaalt waarschijnlijk later vandaag... welke straf hij krijgt. Er is 9 jaar cel tegen hem geëist. De chef van het Bolshoi-ballet kreeg in januari zuur in zijn gezicht gegooid. Danser Dmitry zou kwaad op hem zijn geweest... omdat hij en zijn geliefde geen belangrijke rollen meer kregen. Tegen de man die het zuur daadwerkelijk gooide is tien jaar cel geëist. En dan is weer nog zon, maar ook veel sluierbewolking. En het wordt ongeveer 4 graden. Morgen wat regen of motregen. Donderdag kan het bij zee gaan stormen. En vrijdag is er kans op hagel en sneeuw. Er staan files in Nederland en John Zahoka weet waar. Ja, laat ik eerst beginnen met uh, mistmelding. Want in Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant komt plaatselijk een dichte mist voor. En nog een lange file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er staat tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren 8 kilometer, dan ongeluk met twee vrachtwagens. Met Afrit Zomeren is de rechte reis ook afgesloten. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot een half 1 duren. Je kunt het beste bijknopen, het Zaarden Heiken, omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. IJsland scheldt huiseigenaren de komende jaren hun uh, de hypotheekschuld kwijt. Althans, een deel daarvan. Moet Nederland dat ook doen? Zometeen, meer. Goedemorgen uit de taalglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt. Vandaag? Uh, morgen. Uh. Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak. Of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten. Groeicijfers. De echte groeicijfers vindt u op jrshipinvestments.nl. Wat dacht u van een jaarlijkse vermogensgroei van 7% bij de unieke zekerheid van eerste hypotheekrecht op operationele containerschepen? U hoort het goed. Voor 7% rente gaat u direct naar jrshipinvestments.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Kenners weten wel waarom Oekraïne op het laatste moment... een verdrag met de EU heeft afgeblazen. Onder druk van Rusland. President Yanukovych was eerst voor toenadering tot de EU... maar is gezwicht voor Russische dreigementen over hoge energieprijzen... en andere economische sancties. De Russen willen dat Oekraïne in hun invloedssfeer blijft. En de EU wil dat ook. Waarom eigenlijk? Zo'n gesprek met de rusland Helga Salomon. Al een kwart miljoen elektrische fietsen... wisselden dit jaar onterecht van eigenaar, want ze werden gestolen. Zijn die e-bikes nog wel te verzekeren? En hoe kunnen de gebruikers zich wapenen tegen diefstal? En gaat u binnenkort naar Azië? Dan wil ik een paar adresjes waar u heerlijk kunt eten. Gewoon bij mensen thuis. Wilt u alvast een één kijkje? Surf naar gids.fm. Huiseigenaren in IJsland maken sinds een paar dagen goede tijden door. Want de regering gaat hun de komende vier jaar... een deel van de hypotheekschuld kwijtschelden... tot een maximum van 24.000 euro. Dan hebben ze weer geld over om te consumeren en om te sparen... en dat is goed voor de economie. Fijn idee. Moeten we in Nederland ook doen. Dus zeg ik... Nederland moet huiseigenaren een deel van hun hypotheekschuld kwijtschelden. Waar of Niet waar. Niet waar. Zegt ook leraar Woningmarkt Peter Boelhouwer, onze schaduwminister van Wonen en Rijksdienst. Bent u tegen of bent u mooikeurig tegen? Nou, ik vind dat inderdaad een, een, een vrij onbezonnen idee. Dus ik ben daar gewoon tegen, ja. Het is, uh, Wa is eigenlijk... Waarom is ze zo onbezonnen dan? Nou, er zijn eigenlijk drie redenen. Wat je, wat, als je dat gaat doen, dan ga je eigenlijk risico, risicogedrag ga je belonen. Dus mensen die veel risico hebben genomen, die ga je belonen ten opzichte van de mensen die daar wat verstandiger mee zijn omgegaan. En dat gaat ook in de toekomst natuurlijk een uh, rol spelen. Want als je weet dat de overheid dat soort gevallen jou gaat uh, kwijtschelden, ja, dan, dan zul je ook je anders gedragen. En de economen noemen dat de moral hazard. Nou, dat moeten we zien te voorkomen. En de tweede reden is, je gaat ook... Ongelijke behandeling krijgen. Je hebt mensen die natuurlijk het afgelopen jaar keurig hebben gespaard en een deel van de hypotheek hebben afgelost om die restgeld terug te brengen. Ja, die mensen die dat niet gedaan hebben, die zou je al gaan Dus Dat is ook nog een keer, ja, niet erg, wat je zegt, ongelijke behandeling. En de derde is van ja, waar moet dat geld vandaan komen? Moeten de banken dat gaan ophoesten? Nou, die hebben al problemen met hun balansen. Dan gaan ze misschien nog minder hypotheken verstrekken aan mensen die, het, hè, die dat nodig hebben. Kijk, in IJsland verhalen ze dat op de buitenlandse banken. Ja, dat is natuurlijk wel iets ander verhaal. Ook dat is overigens heel kritisch hoor. Want dat betekent ook dat buitenlandse banken wat drie keer uit gaan kijken voordat ze IJsland nog gaan uitlenen. Of het moet via de belastingen. Nou ja, als je de koopkracht wil verhogen of, of dan kun je gaan de belastingen verlagen... dan hoeft dat ja. niet via deze manier te gebeuren. Maar die dus hypotheeklast die is toch wel degelijk schadelijk voor onze economie? Wat moeten we dan doen? Ja, ja zeker. Die is ook schadelijk. Nou, wat je kunt doen is, je kan zorgen dat een deel van die restschuld gewoon meegefinancierd wordt. Kijk, voor heel veel mensen is het eigenlijk helemaal geen probleem. Die kunnen gewoon hun lasten betalen. Er is niks in veranderd. Zelfs de rente is wat gedaald. Het gaat om mensen die willen verhuizen. Nou, soms kunnen die ook gewoon die restschuld meenemen. Nou, daar moeten de banken wat, wat langmoediger mee omgaan, wat soepeler mee omgaan. Dat doen ze ook nu mondjesmaat. Daar zou je nog iets ruimer kunnen zijn. He, dus dat je, als je het gewoon kunt betalen, je kunt je last opbrengen... dat je gewoon die restschuld meeneemt. Dus dat, uh, dat, dat is uh, gewoon een optie. Ja, voor de rest... Uh, ja, we hebben hele strakke financieringsnormen in Nederland. Hè. Daar zijn we in 2011 mee begonnen. En dat, ja, dat, dat, dat, dat verstoort de marktwerking. Dat zorgt ervoor dat die prijzen onder druk staan. Nou ja, je moet eigenlijk wat meer anticyclisch anti beleid gaan voeren nu. Ja. En niet alsmaar die criteria gaan aanscherpen. Dat gaan we dus per januari weer doen. Hè. We gaan weer de maximale bedrag wat je kunt lenen. De LTV gaan we verlagen... Met de we gaan de inkomenstabellen weer aanscherpen. We gaan in juni de, of juli de nationale hypotheekgarantie verlagen. Nou, dat zijn geen slimme acties in tijden van crisis. Dus je moet wat, wat, wat ruimte bieden aan mensen... om weliswaar natuurlijk verantwoord, maar gewoon om te kunnen lenen. Toch pikken veel mensen over hun rechtschuld... en geven daardoor minder uit. Is het misschien een idee om alleen die mensen... die dat echt niet meer kunnen betalen, een douceertje te geven? Ja, maar goed, hoe bepaal je dan wie dat echt niet kunnen bepalen? Ik denk dat je daar op maat afspraken met de bank over moet maken. Dat doen de banken ook gelukkig in toenemende mate. Je ziet dat het aantal gedwongen verkopen, dat zit alweer weer onder het niveau van 2008, hè, dus dat is behoorlijk gezakt. En dan moet je betalingsregelingen mee treffen. En in die gevallen kan je wel een moreel beroep op banken doen om een deel van die schulden ook kwijt te schelden. Ja. Eh, er zijn nou een drietal banken die liggen aan het staatsinfuus. Nou, de overheid kan natuurlijk wel druk uitoefenen. De heer Zalm zou dat kunnen doen bij de ABM, maar inderdaad om die noodgevallen, om die te helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk de nationale hypotheekgarantie. Dus veel mensen die in echt in de problemen komen, en veel mensen hebben gelukkig nationale hypotheekgarantie, en als je gedwongen moet verhuizen, dan wordt je restschuld in principe kwijtgescholden. Dus voor die mensen lost de NRG het op. Ja, en voor dat kleine gedeeltje, wat er nog overblijft, ja, dan zouden we echt een klemmend beroep op de banken moeten doen. Dus die truc moeten we hier niet gaan toepassen. Onze schaduwminister Peter Boelhouwer, mag ik u danken? Ja, graag gedaan. De Gids. Het is al jaren een groeiend fenomeen. Oudere mensen die je op straat voorbij zoeven op een fiets. Een elektrische natuurlijk. Die fietsen die zijn gewild, misschien wel een beetje te gewild. Want vanochtend stond in de krant dat er wel 25.000 per jaar gestolen worden. Hoe kunnen de eigenaars zich het beste weren tegen diefstal? Verslaggever Robert Jan Boys. Er is licht op bij de elektrische fietsverkoper Meerten in Utrecht. Robert Jan. Nee, het is hier volop activiteit met elektrische fietsen. Op dit moment wordt er eentje van het slot gehaald door een meneer in een blauwe jas. Ik hoor het woord leenfiets. Juist deze Wat gaat er precies gebeuren meneer? deze fiets? Ga ik eventjes terugbrengen naar iemand die een stukken fiets heeft. Ja. En dan gaat deze krijgt hij deze even van ons leen mee en dan ga ik de stukken fiets halen. De stukken fiets. De stukken fiets. Ja. Ja. Wat de fiets die kapot is dus. Ja. Ze gaan nog wel eens kapot? Of, ja. uh... Nou, Meestal niet, maar dit is even kijken. Uh, het wiel moet even overgevlecht worden. Ja. Dus dat is het uh, op dit moment. Want u doet het hier voor de fietsenzaak? Dat u ze ophaalt en alles onderbrengt en dus zo zit ja, het precies? Ja, dat klopt. Ik ga de fietsen die uh, mensen kunnen een afspraak maken. Ja. Sommige mensen zijn minder mobiel of die ja. wonen uh, buiten de regio. En dan ga ik de fietsen halen. Ja. Worden de fietsen door de monteurs gemaakt. En daarna worden ze weer netjes uh, teruggebracht. Je hebt veel contact met de mensen die een elektrische fiets ja, aanschaften veel contact. Wat zijn dat nou voor mensen eigenlijk? Heel verschillend. Heel ja, verschillend. Allemaal, Heel verschillend. allemaal bejaarden? Nee, helemaal niet. Nee, nee dat is het juist. Mensen, denken, denk mensen ja? denken vaak dat ze met een elektrische fiets dat het de bejaarden zijn, maar het zijn alle categorieën, van alle leeftijdscategorieën. Ja, ook ja? jongeren. Ook jongeren, ja? absoluut. Ja, ja. En heeft u het gehoord van de diefstal? Er worden enorm veel gestolen, 14 procent. Oh, is dat zo? Ja, oké, okay. dat ben ik nog niet zo van op de hoogte, nee. maar ik denk dat u dan... Het laatste uh... nieuws natuurlijk, hè? Ja, dat zou ook ja. zo kunnen. Maar verbaast u dat of zegt u van nou ja, beter op slot zitten of zo? Ja, dat, dat, durf, ik niet, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dan lopen wij hier eventjes naar binnen toe weer. En dan zie ik inmiddels dat er een elektrische fiets op wordt getakeld. Ter reparatie. Tobias van der Meulen, wat mankeert eraan? Nou, eigenlijk niks. Uh, hij is uh, verkocht, het is een tweedehands fiets... dus ik moet er even helemaal voor achterna lopen om te kijken... of er überhaupt wat mis is en uh, ja, dat het allemaal goed werkt... en soepel loopt, goed remt en uh, de ja. versnellingen het allemaal goed doet. Maar, maar dat, dat die diefstal, veel elektrische fietsen worden gestolen? Ik merk er eigenlijk weinig van. Ik, uh, het is voor mij nieuws, omdat ik uh, voornamelijk uh, merk... dat die fietsen minder gestolen worden... omdat het, uh, het criminele circuit zelf juist uh, ja, niet aan de laders kan komen. Dus bij onze merken die wij hanteren... Ja. Ze dus hebben eigenlijk een voet achter de deur met een de lader. Want ze kunnen de fiets wel stelen, maar ze ja. kunnen hem niet doorverkopen... omdat er geen lader verkrijgbaar is. Want dan moet je bewijzen dat het uw fiets is. Dat er... de stekker erop past. Dat de stekker erop past, precies. Ja. Dus wij hebben er eigenlijk niet zo heel veel last van. Tot nu toe nog niet in ieder geval. Ja, volgens verzekeraar uh, Endra wordt 14% van de elektrische fietsen gestolen. Ja, dat, nee, zoals ik al zei. Even, even kijken bij Van Meerte. Ja, ja. Heel langzaam zal het inderdaad ook wel toenemen... omdat er steeds meer uh, fietsen, woonwerkverkeer werkverkeer gebruikt gaan worden. Ja. En dan worden die fietsen ook door de stad heen gebruikt. Terwijl uh, in de, uh, uh, vijf jaar geleden pru die fietsen nog voor woonwerkverkeer werkverkeer gebruikt... of voor het stads... Uh, Verkeer, vrij tijdverkeer ja. gebruikt worden. En dan staan ze meer op, op bij de camping... en, en bij het hotel ja. en bij het restaurant... Ja. waar minder gestolen wordt natuurlijk. Ja, maar is het, is het te beveiligen op de een of andere manier? niet ja, ja, net... slot doen, maar goed. Ja, maar in Utrecht zijn ze natuurlijk ontzettend druk bezig. Ik denk dat daar het diefstal uh, juist beperkt is... doordat we betere fietsenstalling hebben gekregen. Dat scheelt natuurlijk een stuk gratis ja, parkeren. Ja, ja. En we hebben allemaal bewaakt parkeren. Dus het diefstalrisico neemt wel af in het, uh, in het centrum van Utrecht door deze dingen. Ja. Maar daarentegen worden we natuurlijk ook slordiger... dat we even snel bij de supermarkt het fietsje op een enkel slot gaan zetten... in plaats van dubbele dubbel slot. En ja. dan wordt de diefstal weer groter. Ja, want dat kost natuurlijk nogal wat, zo'n elektrische fiets. Ik denk dat de gemiddelde verkoopprijs op dit moment richting de 2000 euro zit en dat kan natuurlijk veel 2000 halver. euro. Dat en is ze gaan nog steeds uh, ruimschoots over de toonbank. Ja, maar je had vergelijkt met een auto, dan valt het op zich nog wel mee. Dat is een aanschaf van een auto of een servicebuurt van een auto, dat is ja. één elektrische fiets. Dus op zich valt het wel mee. Ja. Je bent in beweging, het is gezond. Ja. Het is mooi vriendelijk. Dus daarvoor kan je zou even beter op de elektrische fiets zitten. Ja, ja, dat begrijp ik. En ze gaan ook steeds harder, in. We zijn de woonwerk verkeren, dan zijn we eens bezig om de dingen steeds sneller te maken. Ja. We willen steeds sneller naar het werk toe. Ja. Dus inderdaad, ze worden al tot 40 km per uur gemaakt. Ja. 40 kilo? Kijk, daar gaan we. Ja. Maar die mensen hebben natuurlijk wel allemaal uh, meer uh, gelijk een helm op. Tegenwoordig krijgen we ook ja. kentekenplicht. Ja. Dus we zijn daar, tenminste, die wetgeving is ermee bezig. Ja. Ja. Ze kunnen al gekeurd worden voor de kentekers. Dus ja, het wordt ja. Wel, aan de andere kant wordt het ook veiliger. Zeg maar, dan koop ik hier een elektrische fiets of waar dan ook. Stel, Tobias. En dan moet ik een verzekering. Heel veel mensen doen het ja. wel, omdat er ook vaak bij verzekering, uh, een verzekering een pech onderweg zit. En dat is natuurlijk erg prettig, ja. dat als je gewoon ja. werkverkeer zit, dat je ja. altijd uh, geholpen wordt als je binnen 20 minuten ja, ja. Of, nee, bij je werk bent. Uh, dan komt uh, de wegenwacht uh, langs spreken. Ja. ja. En wat kost, wat kost zo'n verzekering? Uh, gemiddeld, als je een uh, elektrische fiets hebt, dan zit je natuurlijk in een prijskategorie van boven de 2000 euro gemiddeld. Dus dan zou je ongeveer uh, 175, hè, ziet hij dan. Ja. Ja. 180 euro, dan okay. heb je dan eigenlijk gelijk een verzekering. En gaat het nu omhoog met die, met die diefstallen, denkt u? Ik denk dat ze heel langs een premie wel eens gaan verhogen. Ja. ja, maar het is niet alleen de diefstal, ook het schadeverhaal. We krijgen de winter, dus het wordt wat gladder. Degene die wat harder rijden en toch blijven doorfietsen, de, de, de, de, de ja. 60-plussers die blijven thuis, bedoel een werkverkeer, die fietsen ja. door. Ja. Ja. Dus dan krijgen we de schades met, met, de, met de gladde wegen en, en zometeen de sneeuw. Dan wordt het wel wat risicovoller. Ja. Nou, het uh, wordt uh, in ieder geval uh, dan repareren geblazen hier. Het wordt allemaal ook steeds technischer, kan ik me voorstellen, als fietsenmaker zijnde. Want ik zie er allemaal. Uh... Maar goed, we moeten wel positief blijven denken. We kunnen beter op de fiets zitten dan in de auto. Kijk, dat is een... Daar, Daar heb de... je wat. Dat, dat is altijd het streven. Ik ben zelf niet met, met de, de auto. Ik ben met de auto. Ik zou bijna zeggen. Stap op de fiets. Zijn er al elektrische racefietsen, <laughs> ja, ja. maar stop op de fiets. Dacht ik ook. Nou. Ja. Succes. Robert Jan Boy, in de auto terug naar huis. Hij uh, beloofde het zijn dochter. Hij zei, ik, ik wil voor haar zorgen. Op het moment dat, hij geboor, dat ze geboren werd, toen dacht hij... God, dan moet ik voor een heel leven zorgen en ik ben popartiest. Maar hij doet zijn best. Het is er nu dan wel angstig, maar hij vindt dat hij een goede vader is. Robbie Williams, Go Gentle. Go Gentle. To disappointments, except for one. And it's worth it met Go Gentle, een belofte aan zijn dochter Teddy. De gids .fm. Rusland en het Westen blijven botsen en dit keer clasht het in Oekraïne. Waarom wil het Kremlin daar een vinger in de pap houden? En waarom is dat land zo interessant voor de Europese Unie? Dat bespreek ik met rusland Helga Salomon. Mevrouw Salomon, goedemorgen. Goedemorgen. De enorme straatprotesten in Kiev die begonnen deze week met de afwijzing van het associatieverdrag met de EU. Dat zou zijn stuk gelopen op acute financiële problemen van Oekraïne. Is het enkel een geldkwestie, denkt u? Uh, nee, ik denk niet dat het een enkel een geldkwestie is. Uh, het punt is. Janukovic heeft heel duidelijk gezegd van de EU moet met meer komen, want wat gebeurd is in augustus, Rusland heeft de import van Oekraïnse producten stopgezet. Dat levert nu al een tekort op van 2,5 miljard voor de Oekraïne. Dus dat is een gevoelige slag. Dus zeker, Janukovic denkt in de eerste instantie wel aan het geld. Maar de banden met Rusland, die zijn natuurlijk sterker. Bijvoorbeeld ook op, het is toch wel voornamelijk op economisch vlag tussen oligarchen uit de beide landen. Dus maar het is voor een groot deel, moet je toch zeggen, inderdaad wel een financiële kwestie. Ja, de onrusten daar, die worden nu neergezet als uh, dat het puur zou gaan om een keuze tussen Moskou of de EU. Is mm -hmm. het zo zwart-wit? Uh, nou ja, kijk, Oekraïne blijft altijd afhankelijk van beide landen. Je moet het zien als een soort Nederland-Duitsland. Uh, Rusland is de grote buur van uh, de Oekraïne. Maar het is wel een fundamentele keus... vooral vanuit Russisch standpunt gezien. Want Poetin probeert zichzelf als een soort uh, nou, leider in de regio op te werken, werpen. Die wil Rusland als groot mag positioneren. Als Oekraïne zegt uh, van wij willen bij de EU... is dat een gigantisch gezichtsverlies en nog erger voor Poetin. Waar Poetin natuurlijk erg bang voor is... is dat de onlusten, zoals in de Oekraïne, dat die overslaan naar Rusland. Dat zijn eigen geloofwaarden ook wordt aangetast, want dat is, dat is het punt voor Poetin natuurlijk. Rusland wil gewoon een regionale grootmacht blijven. Rusland wil een regionale grootmacht worden. Die positie zijn ze een beetje kwijtgebraakt. Uh, Poetin doet er alles aan om zich als grootmacht te positioneren. En als dan het land op de grens tussen Europa en Rusland zegt... ja, wij gaan liever bij Europa... is dat een enorme gevoelige slag voor Poetin. Want het maakt zijn ambitie zo niet onmogelijk... dan toch heel erg moeilijk. En is het dan alleen Oekraïne of zijn er meer landen... waar je dit machtsspel tussen Rusland en de EU ziet? Nou, het punt is, Wit-Rusland heeft zich zonder slag of stoot overgegeven. Niet zo gek, hè. Daar zit de laatste dictator van Europa. Lukashenko, dus die heeft niks te winnen bij Europa... En Kazachstan heeft zich ook aangesloten bij de Douane-Unie... die Rusland samen vormt met Wit-Rusland en uh, Kazachstan. Uh, maar Oekraïne is cruciaal, want dat weten misschien niet zoveel mensen... maar het heeft op twee na grootste hoeveelheden gas in de grond. Vooral het schaliegas. Uh, het is de grootste importeur van Russisch gas. Dus het is voor Rusland een bijzonder cruciaal land... zowel economisch, maar ook geopolitiek. Omdat het eigenlijk de poort tot Rusland is... En Rusland voelt zich gewoon steeds meer omsingeld... en dat is het laatste wat Poetin wil. Omsingeld door NAVO-landen en door EU-landen. Hoe zit het met de Baltische Staten wat dat betreft? Nou, de Baltische Staten, dat was, daar was meteen een conflict hè, met Rusland. Die wilde zo snel mogelijk weg na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Die kozen vrijwel meteen voor de EU, maar misschien weten mensen dat nog wel. Dat ging met vreselijk veel ellende gepaard. Want Russen die mochten opeens niet meer in die landen wonen... moesten die talen leren... Uh, er werd een monument voor de oorlogsslachtoffers van Russen omgetrokken. Dus dat heeft echt heel veel ellende toen veroorzaakt voor die landen. Maar uiteindelijk vinden die landen en ook terecht dat ze beter af zijn in de EU. Maar de Oekraïne is altijd al veel meer een broedervolk geweest dan de Baltische Republieken. Welke instrumenten heeft het Kremlin... om toch een vinger in de pap te houden in Oekraïne? Nou, dat is natuurlijk het gas. Hè? Dat hebben we al twee keer gezien, al meerdere keer... dat ze het gas afsluiten of de prijs verhogen. Wat we nu zien, de druk is vrij zichtbaar als je kijkt. Als je bedenkt dat 60% van de Oekraïnse import naar Rusland gaat... dat Rusland zegt in augustus... wij laten die producten niet meer binnen... Uh, de Oekraïne heeft al een tekort van 2 miljard op de handelsbalans... dan begrijp je dat Rusland hele grote druk aan uitoefenen. Dus Janukovic kan op dit moment... eigenlijk niet zoveel anders dan toegeven. Maar wat ik denk, is dat hij tijd probeert te winnen. Want als je kijkt, ik zei al... Oekraïne heeft op twee na grootste gasvoorraden. En dit jaar heeft de Oekraïne contracten gesloten... met uh, Shell onder andere, ExxonMobil, andere westerse oliemaatschappijen... om dat gas uit de grond te halen. Want ze willen zelf... Minder afhankelijk worden van Rusland. Maar daar hebben ze tijd voor nodig. Dus Janukovic, die koopt, denk ik, tijd. En blijkbaar is Poetin niet gecharmeerd van een EU-vriendelijk Oekraïne. Waar is hij dan behalve van die, die, die olie- en gasreserves die er in uh -huh. veelvoud uh, onder de grond liggen? Uh -huh. Waar is hij nog meer bang voor? Nou, wat ik al zei, minstens zo belangrijk is dat Poetin. Uh, Poetin moeten zijn eigen draagvlak handhaven. Aan de vooravond van Poetin III, zijn herverkiezing voor de derde keer... waren de meest massale protesten ooit. Wat Poetin vanaf dat moment heeft gedaan... is de duimschroeven gigantisch aan, aandraaien... zodat iemand die ook maar zijn mond open doet... in de gevangenis kan verdwijnen. Maar wat er nu gebeurt, hij heeft geen invloed in de Oekraïne. Als mensen daar massaal de straat op, op gaan... dan zou dat kunnen overslaan. Of in ieder geval is Poetin daar vreselijk bang voor. Want hij, hij leidt een gigantisch gezichtsverlies... Want hij zet zich heel erg af tegen het Westen. Dat is als het ware zijn verkiezingsprogramma. Nu zeggen heel veel gewone burgers, en dat zien ook Russen... die zeggen, wij willen niet bij Rusland worden. Wij gaan liever naar de EU, daar voelen we ons meer thuis. En dat is natuurlijk een gigantische slag in het gezicht van Poetin... in politiek opzicht. En hoe wordt er dan in Rusland naar die Oekraïnse protesten gekeken? Uh, ja, in Rusland, uh, er zijn staatsmedia in Rusland. Dus heel veel mensen geloven wat ze op tv zien. Het beeld wat nu wordt geschetst. En ook in de Oekra Oekraïne zelf. Er is een legale machthebber, Yanukovych. En er is een, een, een volk, uh, er is een soort staatsgreep gaande. Kortom, de grond wordt nu rijp gemaakt om in te grijpen. Dus het grootste deel van de Russen... die zal misschien Poetin in deze steunen... omdat ze niet beter weten. Het meer ontwikkelde deel... dat natuurlijk ook buitenlandse pers volgt... Ja, die snapt natuurlijk heel goed de wens... om in een minder dictatoriaal land te wonen. Want dat is de Oekraïne niet zozeer als Rusland... maar toch ook wel... En blijkbaar wil de EU heel graag met Janukowitsch een zee. Wat heeft Oekraïne ons te bieden behalve die olie- en gasvoorraden? Nou, die olie- en gasvoorraden zijn vrij uh, cruciaal. Hè, want wij moeten daar ook uh, aan denken. Dus dat is belangrijk. Verder is het een land, wat ik zei, op de grens van Europa en Rusland. Dus het is voor de EU heel cruciaal om dat land binnen de eigen invloedssfeer te hebben. En niet als voorpost van Rusland in Europa. Oekraïne is het. Grootste land in Europa, op Rusland zelf na, dat deels in Europa ligt. Dus het is geopolitiek een, een bijzonder strategisch land. En je wil yeah. niet een, je wil niet een uh, hoe zeg je dat, een grillig land aan je grens hebben met Rusland. En zou dan Oekraïne kunnen uitgroeien tot een motor voor de Europese Unie, of wordt het een zoveelste Oost-Europees blok aan het been? Nou. <laughs> Ik zou dat laatste, maar ik zou het willen modificeren. Uh, het wordt het zoveelste Oost-Europese land. Blok aan het been, dat, dat valt nog te bezien. Maar er zijn veel problemen. Meer problemen dan in de, de Oost-Europese landen die reeds bij de EU horen. Polen. Het is corrupt. Het is politiek instabiel. Dus inderdaad, uh, het, uh, uh, de EU kiest voor het geopolitieke hogere doel. Maar er is nog wel een weg te gaan... voor je de Oekraïne echt een EU-land kunt noemen als... Uh, als de andere EU-landen. Er zijn dus twee blokken die nu om de hand van Kiev dingen. Speelt Janukovic het nu juist goed met die vertragingstactiek of juist heel slecht? Nou, dat is een hele goede vraag. Misschien de cruciale vraag. Want hij dacht het slim te spelen. Hij heeft natuurlijk de Russische geit en de Europese kool proberen te sparen. Maar deze protesten. die maken het hem heel erg moeilijk. Dus hij dacht slim te zijn, maar zijn geloofwaardigheid is net als die van Poetin, gigantisch aangetast. En in 2015 zijn de verkiezingen. En de vraag is, als hij voor die tijd al niet uh, wordt, uh, weg is... of hij dat nu nog gaat redden. Dus hij heeft het niet slim gespeeld. En waarom gaan die mensen allemaal de straat op? Uh, is dat het merendeel van de bevolking of is dat slechts een fractie? Het is een deel van de bevolking. Hè. De, de Oekraïne is min of meer in tweeën verdeeld wat dat betreft. Het oostelijk deel uh, is meer pro-Rusland. Het westerse deel meer pro-Rusland pro-Europa, maar wat je ziet, ook in Rusland zelf... zeker het meer, het, het meer ontwikkelde deel... of mensen die toch meer lezen dan de staatsmedia... die zien gewoon, wij willen gewoon in een democratisch land wonen. En dan hebben we meer kans in de EU... dan in, uh, om in de Russische invloedssfeer te blijven. En is er dan nu sprake van enige democratie? Er is sprake, want de verkiezingen zijn, hè, ook uh, vanuit uh, Europa is gezegd... die verkiezingen van Janukovic vier jaar geleden... die zijn min of meer oké okay verlopen. Maar je ziet natuurlijk dat een premier gevangen wordt gezet, Julia Timoshenko. Ja, dat is natuurlijk een beetje ongehoord dat je je tegenstander in de gevangenis zet. Ja. Uh, dus democratisch kun je het nog echt niet noemen. Het is ook natuurlijk vreselijk corrupt. Helga Salomon, kenner, hartelijk dank. Geen dank. Dit is Radio 1. Het is half twaalf geweest, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse was op de afdeling cardiologie veel mis met de zorg rond het levenseinde. Daardoor was de veiligheid van de patiënten niet gewaarborgd... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De artsen besteden weinig aandacht aan de communicatie... met terminale patiënten en hun familie. En die wisten daardoor vaak niet wat hun te wachten stond. Herstel, verlichting van de symptomen of overlijden. Op de snelweg A19 in België zijn vanmorgen in dichte mist... tientallen auto's op elkaar gebotst. De verkeerspolitie in Kortrijk meldt dat er zeker één dode is. Ook zijn er gewonden, maar over aantallen is nog niets bekend. De politie zegt dat er nog veel mensen bekneld zitten in hun auto. Staatssecretaris Teven is niet van plan... de medische zorg aan illegalen te verbeteren. Illegaal verblijf moet juist worden ontmoedigd, vindt hij. Teven reageert op een rapport van de nationale ombudsman. Die vindt dat illegalen nu te veel moeite moeten doen om aan zorg te komen. En de Egyptische dichter Ahmed Fouad Nejem... die volgende week de Prins Klaus-prijs zou krijgen, is overleden. Hij was 84. De prijs zou op 11 december door Prins Constantijn... in het Koninklijk Paleis in Amsterdam worden uitgereikt. Die ceremonie gaat nog wel door. En dat zijn de hoofdpunten. John Hoka vanuit Den Haag. Met nog een file op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit Liesel en de Afrit Zomeren. Een 7 kilometer na een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij de Afrit Zomeren is de rechte reis ook dicht. Dat gaat waarschijnlijk voor een uurtje duren. Rijdt u nog in de regio Venlo, kunt u het beste bij knopend de Heiken. De Borden Nijmegen gevolgen. U rijdt dan over de A73 en de A50. En nog even waarschuwen, want in Zeeland, Flevoland, Utrecht, Utrecht en Noord-Brabant ...daar komt plaatselijk dichte mist voor. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Niet in een restaurant eten als je in Azië op vakantie bent... maar gewoon bij mensen thuis. Via de website withlocals.com kunt u vanaf morgen zien... waar dat allemaal mogelijk is. Marijn Maas is oprichter van With Locals. Goedemorgen, meneer Maas. Goedemorgen. Eten bij mensen thuis, maar ook andere activiteiten... samen met de plaatselijke bevolking... dat is wat uw organisatie regelt... Doet u dat, ja, dat omdat het een wel. gat in de markt is... of doet u dat om de lokale bevolking te helpen? Ja, nou, ik denk een, een, combinatie, een combinatie van die beide. Um, ja, dat combinatie van beide. Dus die mensen moeten daar geholpen worden op deze manier? Um, nou ja, weet je wat je ziet, zeg maar. Nou, We zitten wel echt in... en ik denk dat er een nieuwe soort generatie bedrijven opstaat... waar je zegt van nou, we zitten niet alleen in om winst te maken... maar onze doelstelling is ook echt om de ja, lokale bevolking hier iets beter van na te wonen. Moet je je bijvoorbeeld voorstellen, um, je woont in Nepal... en. Je verdient gemiddeld salaris, dus daar ongeveer 100 dollar per maand. Um, um, nou ja, stel, uh, ik heb toeristen bij het thuis eten... en die toeristen um, uh, die betalen daarvoor 8 dollar per persoon... dus 16 dollar met z'n tweeën. Nou, dat is voor een gemiddelde Nepalees... Ja, 16 dollar per maand salaris van ja, 100 dollar... is wel het verschil tussen ja, een mooi leven en een nog mooier leven, zeg maar. Ja, en uit welke Aziatische landen kunnen de bezoekers kiezen? Nepal noem Ja, we beginnen nu met zes landen. Dat is uh, Nepal, Maleisië, Thailand... Singapore, Indonesië, eh, Vietnam, en, ja, Vietnam. En via je website kan ik dan een activiteit of een diner uitkiezen en ook meteen boeken. Maar hoe ja, weet klopt. ik dan eh, of ik ook krijg wat mij wordt voorgespiegeld? Nou, dat is een, dat is een hele goede vraag. Daar zorgt, een soort uh, ja, kwaliteit is voor ons heel belangrijk. Daar vrijwel een soort ja, drie-taps uh, controlesysteem ingevoerd. Drie traps um, nog wel? Uh, ja, drie traps, ja. Dus uh, lokale Aziaten kunnen zich op onze site aanmelden. Daarover zijn we eigenlijk al heel verbaasd, trouwens, want we zijn nog niet eens live. Ja, en daar hebben we nu al meer dan 11.000 Aziaten hebben zich al ingeschreven om via ons uh, ja, dingen aan te kunnen bieden. En hoe nou, weten die, die mensen u zo snel te vinden dan? Nou, daar zijn we ook, ja, zijn we ook helemaal verbaasd over. Maar ja, we zijn heel goed opgepikt door de internationale media. Dus we hebben uh, de grootste kranten van uh, Indonesië staan bijvoorbeeld. Maar ik praat nu met Radio 1, maar vorige week was ik live op het grootste Maleisische radiostation, uh, Maar ook tv in Vietnam, kranten in Thailand. Dus ja, er wordt heel veel uh, over ons geschreven op dit moment. Goed, u heeft een drietrap -systeem. Eén systeem, uh, één daarvan is gewoon die mensen die zich op uw website melden. Vervolgens? Ja, vervolgens. Uh, nou, controleren wij ze vanaf hier. Bestaat iemand? Ziet uh, um, um, um, u te vinden op social media? We controleren adres, paspoort. Maar ik kan me voorstellen dat wij vanuit Nederland niet alles uh, kunnen controleren. Um, dus we hebben 72 uh, lokale Aziaten ook die voor ons werken. Um, en die gaan elke activiteit die op onze website wordt aangeboden, gaan ze bezoeken... Zij gaan het diner echt daadwerkelijk zelf eten. Ze gaan met die mensen praten, ons concept uitleggen. Um, en vervolgens een cijfer geven. Plus foto's maken, zodat deze mensen ook... ja um, dat, dat deze aanbieding ook mooi op onze website uh, tevoorschijn komen. En dan heb ik ook de garantie dat mijn darmen niet opspelen... na zo'n maaltijd bij mensen thuis? Um, nou ja, die garantie heeft hij denk ik zelf nog meer... dan dat je hebt in een restaurant. Omdat je van tevoren op onze site... kun jij uh, communiceren met, met deze lokale mensen... Van, God, um, um, ik zou graag dit eten of juist dit niet, daar heb ik een allergie voor. Um, um, het is vandaag door ons gecontroleerd. Um, en de grootste zekerheid die ik wel heb, je eet echt... in tegenstelling tot het restaurant, je eet echt met de mensen samen. Dus je zit samen om de keukentafel, dus ja, jij eet wat zij eten. Dus ja, ze zullen wel zeker over nadenken, denk ik, voordat ze daar iets raars willen voorschotelen. Hoe garandeert u nu dat de mensen daar een goede prijs krijgen voor die diensten? Uh, nou, dat is heel simpel. Ze kunnen gewoon 100% zelf hun eigen prijs betalen... Dus, uh, wij pakken daar ook geen marge op, dus hosts kunnen echt een eigen aanbod op deze website zetten. En ons verdienstenmodel zit erin dat wij aan de reizigers die daar naartoe gaan... vier vragen van 20 dus daar zijn er ook heel transparant over... maar hosts kunnen volledig, die lokale mensen kunnen volledig hun eigen prijs bepalen. Dus u vraagt van hun 20 uh, Nee, Nee, we vragen van de reizigers 20 Dus de lokale mensen kunnen het gewoon echt voor de prijs, dus een marktplaats... dus voor de prijs die zij willen, daarvoor kunnen zij het aanbieden. En hoe bent u eigenlijk op dit idee gekomen? Uh, nou, dat zijn eigenlijk twee ideeën die, die samen zijn gekomen van mijn broer en mij, maar ze specifiek over het eetgedeelte um, hebt, dat is uh, ontstaan tijdens mijn huwelijksreis. Nou, als je op de huwelijksreis gaat, uh, ja, dan, uh, dan ga je meestal naar uh, hele mooie hotels en mooie restaurants. Nou, ook in mijn geval, in mijn geval was dat in Sri Lanka. Maar ik kwam thuis van die mooie huwelijksreis en ik merkte dat ik het enige wat ik aan mijn vrienden en familie vertelde, uh, was het verhaal um, um, dat ik ja, toen ik toevallig bij lokale mensen, met de lokale mensen in contact was gekomen en bij hen thuis uh, ben gaan eten. Ik heb daar uh, lekkerste eten. Uh, van heel mijn reis gehad. Ik had een fantastische ervaring. Uh, proefde de echte cultuur. We wisselden verhalen uit. Uh, het was zo'n geweldige ervaring dat voor een prijs je zegt, een fractie was van ja, de prijs die ik in de restaurants betaalde. En terecht, en blijft nou, blij... dit... dit moeten we gaan doen. Ja, dit moeten we gaan doen. Het zou mooi zijn als meer mensen ja, zo'n ervaring kunnen meemaken als ik meegemaakt heb. U begint dus in Azië, maar gaat u ook de rest van de wereld over? Nou, voor ons is uh, wat, wat, wat, wat, u in, wat u in het begin ook aan refreerden, voor ons is heel erg belangrijk uh, dat wij ook Dat we iets kunnen doen voor mensen waar we ook echt het verschil kunnen maken. Dat is een belangrijke reden, dat we naar Azië zijn gegaan. Dus wij zullen naar de rest van de wereld gaan... maar dan wel wederom naar plaatsen waar we echt het verschil kunnen maken. Dus een volgende logische stap zou kunnen zijn Zuid-Amerika... maar denk ook bijvoorbeeld aan Oost-Europa. Vanaf morgen is dat Platform with Locals dus te zien... voor toeristen die hun vakantiekleur willen geven... met behulp van de plaatselijke bevolking. Meneer Maas, hartelijk dank. Succes. Ja, nou graag gedaan. ...album Tango in the Night uit 1987... ...en het werd in maart 1988 uitgebracht... ...als single van Fleetwood, Mac. Het nummer Everywhere. De Gids. Ze was jarenlang hoofdredacteur... ...van een van de bekendste vrouwenbladen van Nederland... ...en schrijft ook regelmatig aan bij RTL Boulevard... ...als modedeskundige. Met Simone Wijmans praat ze over haar nieuwe website... ...en over haar leven online. Webwereld van Meebrik Mobach. 1278 volgers op Twitter. Best veel Facebookvrienden, ik geloof een stuk of 880. En 1330 volgers op Instagram. Je bent lang hoofdredacteur van Marie Claire geweest... en sinds kort heb je een eigen website, amazing.com. Was je klaar met de papieren tijdschriften? Nou, ik hou heel erg van print, nog steeds. Maar dat is denk ik ook een generatieding. Want ik merkte uh, natuurlijk, zoals bijna elke hoofdredacteur merkt... Uh, dat de uh, verkoop terugliep. En ik had ook het gevoel dat ik zelf meer behoefte had... om een directer contact met mijn doelgroep te hebben. Ik vond het eigenlijk zo krom dat je dan in september naar een fashionweek gaat... en dat je dan pas in maart daar in je blad overleest terwijl je het wel meteen twittert en Instagram voelt als een soort parallel universum wat niet meer klopt. Dus en dat. Uh, samen met mijn televisie uh, verleden. Waarbij ik heel veel dagelijks live heb gedaan. Ja, je was hoofdredacteur van RTO Boulevard. Ook? Ja, ja, dat heb ik opgestart zelfs. Ooit. Uh, back in the days. Dus ik voel, en dat vond ik altijd heel erg fijn. En heel erg leuk in die waan van dat momentenleven leven. En die urgentie. En... en dat heb je nu weer helemaal terug met deze website. Ja, enorm. We hebben nu al, ja, ik ben echt heel blij. We hebben nu al meer bezoekers. Of nou, hetzelfde wat de website van Marie Claire had. Terwijl dat natuurlijk zo'n heel groot uh, imperium is. Met een heel groot bedrijf erachter. En we hebben zoveel. Goede reacties van mensen. Dat ik wel het gevoel heb van, oh ja, ik blijkbaar iets gedaan wat mensen leuk vinden. En wat ik in ieder geval zelf super vind om te lezen en om te maken. En door welke sites raak je nou zelf geïnspireerd? Ik heb eigenlijk hetzelfde. Ik stel ook heel vaak mijn ideale zaterdagkrant samen. Weet je, een beetje Luxe NRC en de he, magazine van de Volkskrant. Weet je zo. En dat is ook het idee van de meisje. Maar dus mijn ja, favoriete sites zijn style.com. Dat is uh, de site van Vogue En daar is eigenlijk heel veel sec-mode-nieuws. Je ziet alle shows met reviews. Heel goed. Um, dan ga ik altijd heel graag naar Garance Doré. Dat is echt een ontzettend leuke vrouw. Ze komt uit Corsica. Dus... Frans, maar Zuid-Frans. En um, ze woont in New York, maar ze heeft een heel schattig uh, Amerikaanse... praat ze maar dan met een Frans accent. Ze kan heel mooi tekenen, ze komt overal, heel veel backstage. Ze maakt hele leuke filmpjes, mooie illustraties. Hele leuke, gewone benadering van de modewereld. Today I'm taking you to a very special event. Stella McCartney's pre-fall presentation. Even more special, I got to meet Stella for the first time of my life. En haar vriend is een andere leuke site, de Sartorialist. En, um, dus dat is de startorialist.com. En hij is eigenlijk de beroemdste uh, fashionfotograaf op, op streetstyle. Dus hij fotografeert allemaal mensen nou ja, in steden die er cool uitzien. En jou, jouw leven bestaat natuurlijk uit glamour. Alles is mooi en prachtig. En is er ook een andere kant, bijvoorbeeld online... van sites die je bezoekt, die niks met beauty of mode te maken hebben? Nou, Google Analytics. <laughs> dat is mijn laatste verslaving. Daar zit ik dus de hele tijd naar de cijfers van onze site te kijken. En um, ja, dat is je krijgt, dat is zoiets anders dan bij een blad. Want dan krijg je meestal twee weken als je nieuwe nummer in de winkel ligt, krijg je de verkoopcijfers van je vorige nummer. En wij zien gewoon actual hoeveel mensen er op, die, op dat moment uh, op de site zijn, waar ze zich bevinden. Uh, dus dan denk je, oh leuk Londen, oh New York, oh iemand in Tuscaloosa, nooit van gehoord. maar Dus dat is heel uh, grappig, maar ontzettend verslavend. Dus soms denken we, oh weinig mensen op de site, er moet iets bij, er moet iets bij. Of oh heel veel mensen op de site. Maar goed, dat is dus een enorme verslaving. Ja, verder daar kijk ik nu.nl altijd. En dan ben ik ook nog wel zo slecht dat ik dan best wel snel naar de achterklap. Alleen al de naam van die rubriek vind ik echt wel heel briljant. Maar het is niet dat ik nog gras duin of zo. Het is wel allemaal redelijk eindimensionaal wat mode en beauty betreft. Ja. En als het over muziek gaat, ben je iemand die veel met muziek bezig is online? Ja, en dat vind ik ook wel leuk. Dat merk ik ook dat dat nu online veel meer komt. Ook omdat, ja, weet je wel, Kanye West natuurlijk. Weet je, die wereld versmelt ook wel heel erg tussen artiesten en mode en beauty. Dus dat komt ook veel meer terug. En uh, wij monteren ook, dus dan ben je ook weer veel meer hedendaags. Weet je, ik heb best even een tijdje in een soort uh, ouderwetser vacuüm gezeten. Met tijdschrift, omdat je dan niet zo muziek nodig hebt of zo meteen. Maar dat is nu wel weer helemaal terug. Dus het is nu wel heel erg... Uh, ja, ik ben nu echt verliefd op uh, Pharrell met Happy. Dat was ook het nummer wat in ons filmpje zit... over ons launchfeest. Het is, het is uh, upbeat, het is snel, het is van nu. En het is vooral... Dat hoor ik ook van iedereen. Van oh, Als we je site bekijken, dan, dan spat het plezier ervan af. En dat is ook echt zo. Maar dat is wel heel leuk als je dat terugziet. Het might seem crazy... Het is abit, het is snel, het is van nu en het plezier spat er vanaf. Happy van Pharrell Williams, favoriet nummer van Maybrit Mobach. Oprichter van de nieuwe site msn.com. Alle besproken links staan op de website. De, .fm. de eerste van een reeks herdenkingen rond 200 jaar Koninkrijk zit erop. En nog voor die eerste herdenking noemde historicus Jouke Turpijn... de geschiedenis de grote verliezer bij de festiviteiten. Festiviteiten die nog doorgaan tot in 2015. Ik praat met Jouke Turpijn en ook met Henk Velde, hij is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis in Leiden. Heren, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Turpijn, wat vond u van de landing van koning Huub Stapel... in Scheveningen en het concert van Guus Mewis? Nou, het plezier spat er daar ook wel eigenlijk vanaf. <lacht> uh, ik vond het een... Het is, het is natuurlijk een behoorlijk traditioneel gebeuren. Ik vond het... Uh, het uh, ja... Kijk, wat ik ervan vind, uh, het, het, het zag er grappig uit allemaal... maar het is niet helemaal aan mij besteed. Ik vond het een klein beetje een soort van uh, denken aan de nieuwjaarsduik... of aan de intocht van Sinterklaas, die hele landing. Het had iets heel, heel, heel traditioneels op die manier. Ik begrijp wel waarom het allemaal zo gebeurt. Het gebeurt eens in de 25 jaar zo. Maar het is niet helemaal mijn feestje op die manier. Dus de geschiedenis was de grote verliezer? Nou, geschiedenis is de grote verliezer, dat zou ik niet willen zeggen. Want het was natuurlijk wel iets heel historisch... dat daar gevierd werd en herdacht werd. En ook iets dat al ja, ieder 25 jaar gebeurt. Het is alleen een bepaalde vorm van geschiedenis... waarvan ik denk, doe dat nou eens een keertje ook op een andere manier... of doe er in ieder geval meer bij. En gelukkig gebeurde dat ook wel op, uh, op zaterdag. In de Riddersaal, In de Riddersaal, inderdaad, ja. ja. Want daar ging het echt over de geschiedenis. Dat was interessant, hoor. Nou, dat was zeker interessant. Er is in ieder geval een heel mooi boek geschreven en daar gepresenteerd. En dat was, dat was absoluut aardig. Er waren nog wel een paar muzikale omlijstingen waarvan ik dacht... nou, moet dat dan nou ook allemaal bij? Maar goed, ja, nogmaals, ik ben gewoon een kritische kijker... net als heel veel andere uh, mensen. En er zijn ook heel veel mensen die het wel hartstikke leuk vonden allemaal. Dus wat dat betreft ja, is mijn oordeel niet, niet veel meer waard... dan, dan dat van andere kijkers. Ja. Maar ik dacht tegelijkertijd wel een beetje van... oké, okay, dit is een feestje, dit is een viering. Uh, 200 jaar koninkrijk, mooi. Dat hebben we nu een dag gedaan... Maar hoe gaan we nou verder? Want, Daar ga ik het zo over hebben. Eerst even naar meneer Tevelde. Die is als historicus uh, ja, uh, ook druk maakt... Om, vanwege het simpele feit dat hij deel uitmaakt van het comité... Dat, die, dat zich met die herdenkingen bezighoudt. Meneer Tevelde, was u tevreden over de eerste festiviteiten dit week -einde? Nou, ik vond het eigenlijk best een aardig geheel. Kijk, het uh, is natuurlijk lastig om dat goed te beoordelen als je zelf daar zo helemaal bij betrokken bent. Ik zat uh, bij die landing, zat ik in een minuscuul studiootje op het hm. strand om daar commentaar bij te leveren. En smiddags zat ik in de uh, ridderzaal en s'avonds in het Circus Theater. Uh, ja, dan bekijk je natuurlijk op een andere manier dan de mensen thuis. Maar uh, zeker van binnenuit bekeken dacht ik, oh, dit, dit, dit is eigenlijk best een, een mooi... Geheel, inderdaad, zat er duidelijk verschil tussen die drie uh, onderdelen. zit uh, Zochtens uh, inderdaad een wat traditioneel volksfeest in, uh, in Scheveningen. Maar dat heeft daar dus ook een hele lange traditie. En als je dat zo van begin af aan meemaakt, dan denk je... Oh ja, dit is echt een do dorp dat iets uh, viert. Um, wat, wat, wat op zichzelf alleen al om die reden de moeite waard is. En het Nationaal Comité sloot zich daar ook bij aan. Hoor. Dat is niet... Uh, dat is laten we zeggen echt dat, dat Scheveningscomité die de zaak regelde. En het Nationaal Comité dat daarbij aansloot. S middags en ja. s'avonds was echt het werk van het comité zelf. En het aardige, ja als historicus uh, vond ik natuurlijk het aardige van die middag ook. Dat daar iemand als uh, Nick van Sas, mijn collega uit uh, Amsterdam. Uh, een mooi verhaal kon houden over uh, de geschiedenis van dat moment. Uh, maar daarnaast dus ook die... Verworvenheden konden worden gepresenteerd die we centraal willen stellen in de. En daar, viering. meneer Turpijn, heeft u nu juist moeilijkheden mee met die vijf verworvenheden. Ik noem ze even. De persoonlijke rechten en vrijheid, bestuurlijke stabiliteit, internationale oriëntatie, actief burgerschap en eenheid in verscheidenheid. Hebben die verworvenheden dan niks te maken met 200 jaar Koninkrijk? Nou, als zodanig heb ik natuurlijk geen moeite met die verworvenheden, want dat zijn allemaal hele prettige vrouwelijke dingen waarvan ik ook zou willen dat ze zouden bestaan. Um, het probleem wat ik wel mee heb is dat het de verworvenheden zijn. Hè? Dus dat, het zijn dingen die Nederland blijkbaar verworven heeft. Dus het zijn dingen die op de een of andere manier af zouden zijn. Die nu op dit moment klaar zouden zijn, zou je kunnen zeggen. En dat is behoorlijk ahistorisch. Want als je gewoon kijkt naar al die onderwerpen. Dingen als internationale oriëntatie, actief burgerschap. En je, je kijkt bijvoorbeeld naar de 19e eeuw. Dan zie je voor een heel groot gedeelte van die periode. Dat het echt helemaal niet aan de orde was, dat soort vraagstukken. Maar dat die, dat, dat juist dingen waren die de toenmalige machthebbers in dit land helemaal niet wilden hebben. Actief burgerschap was gewoon niet heel eng, zo'n groot gedeelte van de 19e eeuw. Dus dat is mijn eerste probleem, dat het nogal ahistorisch is. En ten tweede vind ik ook, dus dat, dat omdat verworvenheden altijd iets heel positiefs hebben... en dat begrijp ik ook wel, als je een feestje viert... dan wil je hele positieve dingen zeggen. Maar ik denk dat we iets, eigenlijk iets anders aan het doen zijn hierbij... namelijk dat we moeten proberen om de balans op te maken... van het verleden van Nederland. Hè? De balans opmaken, dat zijn woorden die Henk de Velde... ook een paar maanden geleden gebruikt heeft om het te omschrijven. En dat balans opmaken, dat doe je door positieve dingen te benadrukken, maar door ook negatieve dingen te benadrukken. En op dit moment zijn deze dingen wel allemaal heel erg positief geformuleerd. Terwijl het verleden van Nederland niet alleen over hele mooie dingen gaat... maar ook over hele ingewikkelde dingen. En dat Waarom is, is het allemaal het zo positief geformuleerd, meneer Tevelde? Ja, nou dat is, ik, ik moet toegeven dat we dat woord verworvenheden... Dat, dat het daar staat, omdat we eigenlijk nooit in zijn geslaagd... om iets beters te verzinnen. Omdat het een combinatie is van dingen die zich hebben ontwikkeld... in de loop van de tijd en waarden die je zou willen re realiseren. We uh, weten maar al te goed als comité dat dat nou juist dingen zijn... die vaak ook wensen zijn en geen realiteit. Mm -hmm. en bijvoorbeeld het actief burgerschap is een mooi voorbeeld... dat Nick van Sas benadrukt in zijn lezing terecht... dat in het begin van de 19e eeuw dat nou juist helemaal niet een uh, punt was... Het aardige was dat zowel uh, in de ridderzaal... als later s'avonds uh, in het Circus Theater... degene die zich ook op dat thema concentreerde... Uh, ook allerlei kanttekeningen plaatsten bij hoe dat nu gaat. Hè? Dat mensen zich niet bekommeren om, om hun buren, zou ik maar zeggen. Zo werd dat dan uh, ingevuld. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Maar goed, het aardige daarvan was dus dat je dan ziet... van nou, dat, dat, het triggert wel iets. En ja. mensen gaan daar kritisch over nadenken. Ik ben dat, dat zou ik zelf eerlijk gezegd juist goed vinden. Het gaat me er ook helemaal niet om... Uh, dat iedereen nu meteen in enthousiasme moet ontsteken... over alles wat zo fantastisch is. Het gaat erom ja, dat we ook over de dingen nadenken. Meneer Tevelder, je zou zelfs de vraag kunnen stellen... of we zeker in het licht van die verworvenheden... überhaupt wat te vieren hebben. Dit zei cultuurhistoricus Thomas van der Dunk vrijdag in één Vandaag. Alle belangrijke gebeurtenissen uit deze tijd zijn genegeerd. Kijk, alles wat modern is aan Nederland. Eenheidsstaat, gelijkheid voor de wet... gelijkheid en vrijheid van godsdienst... moderne bureaucratie... Uh, triaspolitica, dus scheiding van wetgevende macht... Dank we allemaal aan die 18 jaar dat de Oranjes er niet waren. Meneer Tevelde, die Oranjes krijgen te veel eer. Met de echte verworvenheden hadden ze niks te maken. Nou ja, dat, daar heeft hij, hij heeft een, een punt door de nadruk te leggen... op wat er al voor eh, 1813 gebeurd was in die jaren dat Oranje er niet was. Dat, dat, dat ben ik helemaal met hem eens. Alleen, wat het verschil is met die uh, periode die eraan vooraf gaat... is dat er in 1813 iets uh, begint dat ook daarna is doorgelopen. Die dingen die daarvoor zijn gebeurd... die zijn in zekere zin eigenlijk weer voor, weer voor een belangrijk deel afgeschaft. Dus dat maakt dat het... Dat, hè, dus die, de, een, je denkt nu in een soort, soort lijn van 200 jaar... en wat heeft zich in die tijd... Ontwikkeld. En dan kun je er ook niet omheen dat in 1813 uh, Oranje daar een hele grote rol in speelde. En ik zou zelf uh, als historicus zeggen van kijk eens wat, wat is belangrijk uit die jaren, 1813, 1815. Is dat we daar niet alleen een constitutionele monarchie kregen, maar vooral een constitutionele monarchie Dus eentje met een grondwet erbij en ook meteen met een parlement. Nou dat, dat was allemaal nog niet zo... Uh, nee, dat we was wel een grondwet natuurlijk moet, waar maar... de koning niet zoveel mee, uh, mee wilde eigenlijk. Dus... nee Ter wat vindt Helemaal u van die waar. opmerkingen dus dat... van Van der Dunk. Ja, ik, het is een beetje lawaai maken natuurlijk wat, uh, wat Thomas van der Dunk doet. Maar ik, ik denk dat die verworvenheden wel degelijk iets te maken hebben met de Oranjes. Kijk er maar naar, want als je het hebt over internationale oriëntatie... nou, dat volkje, dat reist de hele wereld over. Actieve burgers zijn het ook. Bestuurlijke stabiliteit, nou, ze zijn al 200 jaar in de macht... en dat vieren we nu, geloof ik. Dus dat is ook wel duidelijk. Persoonlijk recht en vrijheid daar hebben ze er ook een heleboel van. En eenheid en verscheidenheid. nou ja, dat, dat klopt eigenlijk ook wel. Dus wat dat betreft zijn die thema's juist uitstekend uh, passen ze bij dit Koninklijk Huis. Het is alleen de vraag wat wij daar als gewone Nederlanders mee op schieten. Heeft u er inmiddels al meer vertrouwen in gekregen... dat de herdenking van 200 jaar Koninkrijk... wel degelijk inhoudelijke diepgang krijgt, meneer Turpijn? Uh, nog niet helemaal. Ik denk dat we daar nog vijf uh, herdenkingen voor nodig hebben. Minimaal voordat we dat uh, be gaan bereiken. Maar gelukkig zijn we er allemaal actief bij betrokken. Dus kunnen we er ook nog iets aan, uh, aan proberen te doen. Ik zou in ieder geval het heel erg prettig vinden... als er veel meer aandacht zou zijn voor ook dus ingewikkelde dingen... van de Nederlandse geschiedenis. Ook omdat dat dat gewoon ons maakt tot Nederlanders die we nu gewoon zijn. En ik geloof dat Henk Velde ook net gezegd heeft... dat er ruimte voor, voor is. Gaat die dat Wanneer precies, meneer De Velde? Uh, nou, kijk, als comité kunnen we een aantal dingen organiseren. De eerst volgende is die van 29 maart over de grondwet, en zo zijn er nog een aantal uh, uh, zaken. Maar wat belangrijk is, en dat zegt jouw kerturbijn zelf in feite ook: van ja, kijk eens, zo'n comité bestaat uit zeven mensen die dit in een vrije tijd doen, met een paar ondersteuners. Dus daar moet je ook niet helemaal alles van verwachten. Dus nee. laten we dat dan ook vooral aangrijpen om inderdaad de balans op te maken. En de balans. Daar doet het comité een voorzet voor met die, met die verworvenheden. Maar het is ook uitdrukkelijk bedoeld als een uitnodiging... van doe daar zelf iets mee, reageer erop, mag ook best kritisch. En laten we er vooral eens over nadenken. Wat is nou eigenlijk Nederland? Dat, dat lijkt me eigenlijk een heel mooie, mooie opdracht voor de komende tijd. Heere, hartelijk dank. Historici Henk de Velde en Jauke Turpijn... over de viering van 200 jaar Koninkrijk in Nederland, heden ten dagen. Wat is er vanavond nog op televisie? Vraagt u zich ook wel eens af... En welke vetbollen ze het liefst in uw tuin aantreffen? Kijk dan naar Vroege Vogels om 5,5 op Nederland 2. is flink wat aandacht voor Jeroen Willems. Deze acteur overleed precies een jaar geleden tijdens een repetitie in Carré. Willems was nog maar 50 jaar toen hij overleed. En om 11 uur is er een portret van hem te zien. En daarom wordt heel duidelijk dat hij een man was die intens leefde... en zijn kunst zag als een reddingsboei. Jeroen Willems in Magie van de Kunst om 11 uur op Nederland 2. En om 12 uur gaat dat naadloos over in zijn interpretatie van Jacques Brel, Brel de Zoete Oorlog. Middernacht dus op Nederland 2. Tot zover. Surf naar gids.fm. Graag tot morgen. Deze week viert Nederland Sinterklaas... en geloven alle kinderen weer even heilig in de statige man met de baard. Twee dingen vraagt zich deze week af... Waar geloven wij nog eigenlijk in? Het gaat om, je moet in jezelf geloven en dan kan alles. Twee dingen over geloven in God, jezelf en Sinterklaas. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Doe er niet aan mee. Stop de kiloknaller nu samen met Wakkerdier. Kijk op wakkerdier.nl/slash kiloknaller en geef de dieren een beter leven. Met 5 euro helpt u al mee. Dank u wel. Kees, Femke en Melle participeren met Meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement. Met Meewind beleggen ze samen met 5000 particulieren, provincie en gemeente in duurzame energieprojecten. Seawind Capital Partners is beheerder.